Trin Straatman met het NOS Journaal. De afstand staat dat de dividendbelasting in 2020 wordt afgeschaft wat 1,4 miljard euro kost. GroenLinks-leider Klaver zei dat mensen het niet begrijpen als grote bedrijven cadeautjes krijgen terwijl ze zelf meer voor de boodschappen moeten betalen. Dijkhoff zegt dat het afschaffen van de dividendbelasting een sterk middel is om bedrijven in Nederland te houden. Inwijdingsrituelen bij Defensie moeten worden afgeschaft. Daarvoor pleit Defensievakbond VBM naar aanleiding van het bericht dat drie soldaten in 2014 bij hun eenheid in Schaarsbergen zijn aangerand, mishandeld en verkracht tijdens de ontgroening. Volgens de vakbond gaat het te vaak mis. Voorzitter DBI zei dat het erom gaat dat Defensie professionals opleidt en dat doe je met onderwijs en niet met inwijdingsrituelen, vindt hij. President Trump heeft getwitterd dat de man die dinsdag in New York acht mensen doodreed, de doodstraf moet krijgen. En daarmee negeert hij de rechtsgang in de VS. In de staat New York bestaat de doodstraf niet meer, maar de man wordt federaal berecht. En daardoor kan hij ter dood worden veroordeeld. De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft voor het eerste deelstaat Rakhine bezocht, de thuisstaat van de moslimminderheid Rohingya. Sinds augustus is daar een grote militaire operatie aan de gang, na aanvallen op politieposten door geradicaliseerde Rohingya. 600.000 Rohingya zijn sinds die tijd gevlucht naar Bangladesh. Het weer. In het noorden veel wolken en lokaal een buitje. Op andere plekken gaat de zon nu en dan schijnen. Het wordt 13 tot 14 graden. Vannacht klaart het flink op en liggen de minima rond de 3 graden... met kans op vorst aan de grond. In het noorden en zuiden wordt het minder koud. Morgen eerst hier en daar mist. Verder vrij bewolkt, maar wel droog bij 12 graden. Dit was het NH Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan 50 files, goed voor 185 kilometer. Files met een vertraging van meer dan 10 minuten staan op de A2 van Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en Utrecht 8 kilometer. Op de A20 en richting Gouda tussen Maasdijk-Oost en Knoopend-Ketelplein 7 kilometer file. En verderop nog eens een keertje voor knoopend plein 5 kilometer. Op de Rijban richting Hoek van Holland op de A20 staat 8 kilometer tussen Moordrecht en knoopend plein. Op de A27. Gorkum richting Almere Tussen het Lunetten en Hilversum 7 En op de A28 In de richting Utrecht Daar staat 12 kilometer file Tussen Nijkerk en Leusden Met ongeveer een kwartier vertraging Tot zover de verkeersin U bent prijsbewust als het om uw auto gaat U wilt APK, autoreparatie en onderhoud Tegen een eerlijke prijs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 Maar uh, toch wel eens wat over gezegd is uh, in het verleden. Uh, bedoel jij om te bouwen? Mede ja, om te bouwen. Hè. De, de, de, de, er is toen gezegd dat men daar oh, eigenlijk niet wilde wonen. Ja. Hè, maar men mocht daar niet wonen. Uh, hoe, hoe staan jullie daar nu in? Haarlem die vindt in ieder geval dat dat moet kunnen. Hè. De combinatie van uh, bedrijventerreinen en wonen. Gaan jullie daarin mee?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 daar, uh, weinig uh, aandacht voor, moet ik zeggen. Precies, uh, dat, dat vinden de, wij ook. Dorp, ja, dat, uh, dat is helemaal u eens. Want dat wordt gewoon uh, volgebouwd. En op dat stuk bij de Louis-Davis, uh, nou, uh, tegenover de ja. uh, Louis-Davis-Carré, ja. uh, de oude de Prinsessenweg. Ja, ik bedoel, daar ja, staan uh, zoveel uh, sociale uh, uh, huurwoningen. En daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak. Lijkt mij een slechte zaak. Nou, wat, wat ook slecht zaak is dat je, je uh, het, het, het voorbouwen van het centrum ook zie je daar, uh, ja, is gewoon problematisch. En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 Alleen Zandvoortse leden kunnen uh, amenderen in het programma. En alleen Zandvoortse leden kunnen op de kieslijst komen. Dus het is een 100% Zandvoortse aangelegenheid okay, wat dat okay, betreft. Ja, Oké, okay, dat ja. is mooi. Ja. Nou ja. Ja. Dat moet ook wel met zo'n titel. Zandvoort moet Zandvoort, Zandvoort blijven. We met we ja, blijven, dan, ja, dan moeten we, dan we wel een Zandvoortse programma houden. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> Nou ja, er zijn natuurlijk nog heel veel dingen die op die lijst staan. Nou, die betaalbare woningen, daar hebben we het net ook over gehad. Hè. Uh, veilige en schone buurt. Ja, is het dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Ja, daar heb ik hier ook wel eens voor gezeten. Ja. Belangrijk is dat, uh, dat we dat houden. het is best een relatief veilige omgeving. Ja. Is dat ook uh, ja. is wel verbeterd daar bij de Finkerstraat? Bij de ja, dat ja. is behoorlijk verbeterd. Okay. Ja. Er zijn goede dat maatregelen wel, getroffen. Ja. Uh, na aanleiding van, of in ieder geval na onze uitzending, is er ja. van alles nou, gebeurd. Ja. Dus uh, dat heeft blijkbaar geholpen. Nou, dat is mooi.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 Dat is een vrij brede vraag. Ja, nou ja, wat, wat, wat zijn daar de, de belangrijkste punten in? voor de zorg voor ouderen, want ja, dat wordt wel heel vaak gezien, ja. dat wordt vergrijzen, vergrijzen. Ja, dat zijn er... relatief ja. veel ouderen, waar ik het mee eens ja. ben is dat uh, dat er best wel veel ouderen in een woning zitten die eigenlijk okay. veel te groot is voor hun, hè. Die, die, die zitten in een, in een drie, vier woning en zijn of alleen of met z'n tweeën ja. en uh, ik denk dat, dat uh, voor hun, ook voor het onderhoud, hè, voor, voor het bijhouden van zo'n woning het beter is als uh, mensen in een wat gepastere uh, woonsituatie zitten. Ook uh, waarbij er geen trappen zijn. En dat er weer ruimte is. En dat er dus wat dat betreft ja. weer ja. ruimte komt voor ja. doorstroming van gezinnen ja. die daarin uh, ja. zouden kunnen ja. komen. Ja. Wat, uh, wat kunnen jullie daarin uh, betekenen? Wat belangrijk is, is dat uh...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 dat je al eerder kunt nadenken over waar je naartoe gaat. Ja, in absoluut. Toekomst, wat prettig is. Maar goed, dit over het wonen. <kliek> ja, behoud van Zandvoortse cultuur en het erfgoed.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 het is ook breder dan cultuur, hè, dat, dat Zandvoort, Zandvoort moet blijven. Als dus je bijvoorbeeld Amsterdam Beach, wat een, een prachtige slogan is om mensen uit China misschien naar, naar uh, Zandvoort te krijgen. Maar het is wel een marketing slogan. En buiten die marketing toepassing is Amsterdam Beach niet wat Zandvoort is. Zandvoort is gewoon Zandvoort aan zee. Precies. En daarom er, erg ik me ook. Ik woon in de buurt van het seizoen. Erg ik me als ik langs het seizoen loop. En dan staat er heel groot in die letters Amsterdam Beach op de, op de muur. Dat is ja. verschrikkelijk. Ik heb, het is een prachtige slogan.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 we moet ophouden halverwege duin. Ja, jaar, En uh, dan is het klaar. Hier moet ja, het gewoon ja. weer, uh, zandvoort weer Zandvoort aan ja, ja, die ja, mensen die uh, de, de bordjes van de gemeentegrens willen gaan veranderen in uh, Amsterdam, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee, nee, nee. maar dat gaat, nee. het gaat wat beter nee. nee. nee. Ja, ja uh, de, de, weet je, de, we oh, kunnen nee, het nee. hele programma met jullie bespreken, ja, maar dat lijkt me niet wenselijk. Het is nogmaals een concept. Absoluut. Absoluut wel belangrijk om te zeggen. Mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen dus naar de site van de VVD gaan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 Over allerlei andere dingen, dus er is ook iets nieuws. Het is... Ja, dat is allemaal heel... de lijst. Dat vinden we ja. allemaal de ja. leden vastgesteld. We ja. zijn gewoon een democratische uh, ja. partij. Ja, dat is nou. helder. Ja, het zij zo gezegd. Dank jullie Harde wel dank voor je komst. Uh, ja, en uh, we gaan even naar Tijd de muziek. Muziek. En dan hebben we daarna uh, meneer Scholten, die al klaar zit uh. <laughs> voor ons. Tot zo. Dankjewel.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 presteren ook ja. de dames uh, nou, moeten allemaal uh, ja, dikke nekken ze zijn 25. Procent aangekomen. He. Ja, oh ja, het zijn echt, ja, joh, het zijn beesten geworden, man. <laughs> wat verdorie. Ja, maar hebben ze een dus goed jaar gehad, uh, uh, wat voedsel betreft? Prima jaar, ja? de, de, de, de zomer tenminste. Want uh, nou, laten we eerlijk zijn. Voor het strand was het misschien niet zo'n beste zomer. Maar voor de natuur, regen, zon, regen, zon, warmte. Het duin is dan nooit zo lang uh, zo, zo mooi groen geweest. Dus dat, uh, en die het hebben echt goed kunnen vreten. Zit allemaal uh, goed in het uh, spek, en uh, zeker.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 Piepen van de jongen, hè? want die denken. Woehoe, wat doet moeders nou gek? Ja, want moeders die ja, ja, ja. is uzelf, Die let even niet op zijn kalfjes. Die, uh, le, zij let niet op de kalfjes. Want die, ja, die wil. Ja, precies. Dus uh, helemaal los is het. Nee, maar dan. Uh, dan dus dat is gewoon heel spannend, zo'n excursie. En daarom gaan we later in. En dan is het ongeveer twee uur. Struinend door de duinen. Richting die bronsplekken. dat is echt heel. Wat trouwens heel mooi. wel bijzonder is, is dat er voor kinderen van tussen de acht en de twaalf. toch een aparte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 Waar appels uiteindelijk aankomen, dat is de paddenstoel. Maar die hele ja. boom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 ja, ja. kabouter Spillebeen, daar, daar had, ik het, uh, had ik het van de week nog over uh, bij ja. daar, daar die wisten ze ook. He. Ze wel, he. ja, daar, het wordt gelijk spontaan voor me te zingen, ja, he, van Kabouter Spillebeen. Is giftig, hè? Ja, ja dat is, het verhaal gaat ook. Uh, de Noormannen vroeger, hè, dat ze in Nederland binnenkwamen, daarvoor gingen ze van die, van die paddenstoelen eten. Dan werden ze, werden ze helemaal gek joh, en dan gingen ze, weet je wel, aan... Ja, ja toen waren ze er toen al. Ja, Pado's, precies. Toen hadden ze het al ontdekt, dat is zelf. Vroeger waren ze veel meer met de natuur nog, ja, eh, met kruiden en. Veel ja, op, ja, ja, dus dat hadden ze gevonden. En dan gingen ze helemaal uit hun bol en dan kwamen ze met die hakbijlen, weet Je, je ziet Echt die, die, die ja? platen we, toch wel eens ja, van die Noormannen ja, ja, ja. die dan eh, in Nederland gingen veroveren. Dus, eh, maar er kwam allemaal... Ja, dat <laughs> de vliegens van. Maar ja. ja. nou, wij zingen gewoon een heel lief liedje erover. hè. Ja. Kabouter spullenbeen die erop zit. Maar.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 Dat kost een tientje. Maar ik denk dat daar nou, hele mooie dingen uit voort komen komen. Ja, dat is altijd een leuke groep. En wij zien wel eens wat foto's terug. En uh, ja, je kan van zo, sowieso prachtige foto's maken. Je ziet uh, steeds meer mensen nu met die grote, met die grote toeters lopen. Hè? Met die jeetje, ja. mine. Ik doe het met mijn telefoon. En ik maak en daar ook prachtige foto's, foto's. foto's. Oh ja. ja, ja, ja. Je kunt, je, je kunt echt okay. met, je, met je telefoon uh, ja. hè, mooie ja. foto's maken van de natuur. Ja. Het is niet zo gedetailleerd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 dat is de, de aanmeldingssite. Ja. Dus nou doe ja, het vooral als je dat ja. erg leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus dat is te doen. Ja, onder begeleiding hè, is het natuurlijk. Uiteraard. er staat een, ja, natuurlijk. een keet bij en met EHBO-spulletjes. Dus, het is dus, keer uh, zaagt. Ja, er zit zaag Ja. Dus nee, dat valt wel. Ja, pleistertjes moeten we altijd wel eens plakken hoor. Dat, uh, maar uh, heel enthousiast. Ja, en roosig allemaal op het einde natuurlijk. In de buitenlucht. Het is in de herfst en in de buitenlucht. En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 Ja, nou ik zag hem net... Dat is, ik ga hem weer een beetje opscheppen. Ik zag hem net hier op de leestafel liggen bij Floris hier in Hoogland. Daar, uh, je hebt de Roet en daar heb je nu ook een vogelmagazine bij... <lacht>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 Glas. Ja, maar hoe dan... weet je wanneer een paddenstoel giftig is? Nou, dat moet je echt op je wordt goed kijken.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 en het is, het is pittig inderdaad. In december is het wat rustiger, zag ik. Ja. Daar zijn een paar wandelingen En dan het laatste, dat is 28 december. Dat zijn de bunkers, de boten en bibberen. Dat is ja. ook voor jonge kinderen. Van 8 tot 12 jaar. op en de zandvoortse botten. Het is bunkers, botten en bibberen. Biedag... Oh, daar staat boten. Ik, vond ja. dat, ik wilde al vragen van hoe zit dat met die boten. Dat is een tikfout. Ja, een <itu> <gif> ja, tikfoutje. Okay. Bunkers, botten, bibberen. Ja, dat heb ik zelf versvonnen. Maar dat doe ik een excursie voor de kinderen.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 Leuke ja. allemaal. ja. Het ziet er ja. prachtig ziet er weer uit. Het weer is mooi en mooi. Nou ja, het ja. blad uh, is uh, weer vol. Het ziet er ook net met uh, ja. leuke vogels, de ja. najaarsgasten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 hier echt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 duind door een streek te God, veel pootjes op mijn hoogjes op mijn hoog <laughs>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 het is ook leuk de 6 zesde... Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.